Bastiaan Nachtigal met het NOS-journaal. De Westerstorm heeft vandaag voor zeker 50 miljoen euro aan schade aangericht. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zegt dat dit een ondergrens is. Er kunnen nog tientallen miljoenen bijkomen. Bij de laatste vergelijkbare stormen in Nederland, in 2007 en 2013, lag de schade rond de 100 miljoen tot 200 miljoen euro. Op een aantal plekken in het land kunnen weer treinen rijden. ProRail heeft zes stukken spoor vrijgegeven, met name rond de vier grote steden. Toch rijden er vanavond volgens de NS nog maar weinig treinen, ook doordat de treinen door de problemen op de verkeerde plek staan. ProRail kreeg vandaag te maken met 150 storingen op het spoor, waarvan er zo'n 50 zijn verholpen. Ook morgen zijn veel treinen waarschijnlijk nog vertraagd. Het Duitse parlement wil migranten die oproepen tot jodenhaat het land uitzetten. Een motie met een aantal maatregelen om antisemitisme tegen te gaan... is door de Bondsdag in grote meerderheid aangenomen. Veel parlementsleden zijn bang dat door de komst van asielzoekers antisemitisme toeneemt. Of dat echt zo is, is de vraag. De laatste tijd is antisemitisme amper toegenomen. Bovendien gaat het in 90% van de gevallen om rechtsextremisten. Maar, zeggen de deskundigen...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 De KVB gaat in de kliniek samen met het AMC en de Vrije Universiteit in Amsterdam... onderzoek doen en sporters helpen terug te keren op het veld. Het weer, de wind neemt geleidelijk af, verspreid over het land valt soms een bui. Vannacht kans op winterse buien en mogelijk gladheid. Morgen zon, wolken en enkele buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt zo'n 4 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Kom bij deze uh, alternatieve VM. Ja, het is, uh, het is gewoon weer zover. En uh, we hebben natuurlijk een uh, compilatie-uitzending van de tweede voorronde van de Robben wordt Trouwens, begonnen met Fan Met Too Late, maar daarover straks meer. Habba habba, habba, habba, ja, check. Microfoon doet het, dat is maar goed ook. En goed om te zien dat uh, u uh, door het nou, het Patronaat heeft weten te vinden. Ik weet, het is half acht en dit seizoen doen we het voor het eerst. Maar dat houdt niet tegen dat we kunnen gaan genieten van fantastische muziek vanavond. Mijn verzoek aan jullie, naar beneden en naar voren. Blijf niet met je bek bij die bar staan, want hier staan de bands die het allemaal vanavond heel erg de moeite waard gaan maken voor jullie. Om te beginnen, de gekte is nabij, las ik als eerste zin in de biografie van de band die gaat beginnen voor jullie. Deze jongens trekken alles uit de kost om de luisteraar te verrassen, jazeker. Steam Powered Crocodile heet hun nieuwe album en daarop zijn ze creatief uit hun dak gegaan. Extremer, langer en muzikaler. Hm, even kijken, wat heb ik nog meer opgeschreven? Jawel, ze streven naar een nieuwe sound die... Zowel meeslepend als angst, angst aan jagen. Angst aan jagen, dat staat recht. Angst aan jagen het is. Maar toch laten ze zo nu en dan hun zachte kant zien in intieme liedjes. Groots in zowel het bombastisch als in het kleine zullen ze je blijven verbazen. Geef een enorme plaats voor Instrumental Disorder! Too much, I'd rather live in exile To be fighting over empty bones A path may cross some time But of this is equal to mine I welcome you in what we call a dream. Lay off! A powerful voice Which tells you you're not special A lady rock singer with a common voice I hope you're are right Will you tell me you see me in a different light. Ignore the thoughts of your influence With what you talking all about the person you will never be It's hard to take awesome. you away To keep you satisfied And slowly be up for me Yes, but you are part of something Disorder. Een van de bands die ook vorig jaar heb uh, meegedaan, of heeft meegedaan, want het is meer een fout, uh, dat is Instrumental Disorder. In, uh, vorig jaar hebben ze meegedaan. En toen Bob, want uh, toen uh, waren jullie ook uh, al bezig met het een en ander. We hebben een album gemaakt, het heet Team Powered Crocodile. En het gaat over een eenling in isolatie en over heel veel gevoelens verder. Hoe, je, hoe zijn jullie uh, daartoe gekomen? Um, nou ja, laat ik het bij jullie, dan maar. Um, ja, hoe zijn we daar gekomen? Ja, uh, de, de, de, de titel zelf is eigenlijk gewoon iets, een woord, nou ja, geen echte woordspeling, maar gewoon een aantal woorden wat me bijbleef voor een of andere reden. En, ja, weet ik. Ja, de, de, de thema's van, de, van het album, dat is denk ik gewoon een beetje... Uh, ja. Het, het, het, het is bijna een beetje een soort van kijkend naar de samenleving als geheel, weet je ah, dus Je hebt ook echt serieus gewoon gekeken van, uh, van hoe het er in de wereld aan toe ging. Ja, ja dat kan je wel zeggen, inderdaad. Is dat is, uh, een mooi thema? Ja, ja, dat vind ik ook. Dat is, uh, ja, uh, het moet wel wat betekenen ja. uh, ja, liefdesliedjes, daar ben je op een gegeven moment ook wel klaar mee. Dan. Uh, in vergelijking met vorig jaar, wat is er anders? Nee, wordt geverfd. Ja. Nee, ja. ja was er vorig jaar ook al bij. Ja, ik was er vorig jaar ook al bij, maar het is veel, veel strakker, veel... Met een eenheid geworden, denk ik. Ja, inderdaad. Uh, was dat nodig, Yves? Ja, wel. Het vorige album was een beetje een soep van alles wat. Al is dat wel een beetje een uh, terugkerend thema dat we wel leuk vinden. Nu is het ook een beetje soep, maar... Zeg maar wel dezelfde smaak steeds. Oké, okay, maar is, is het, is, is, is, hebben jullie toch een beetje ook nagedacht van ja een beetje producer of wat dan ook? Jury is onze producer en hij is de beste van Castricamp. Oké, okay, nou dan ga ik weer naar Jury. Dus, maar dat, dat betekent dus dat je op een gegeven moment ergens een lijn moet, moet gaan uitzetten. Een lijn in het album? Ja, nou niet alleen in het album, maar ook wat betreft geluid. Ja, ja, dat zeker. Ja, en dat is... Ja, veel experimenteren geweest met het, vorige, met het vorige album. Zeker het eerste album was eigenlijk elk nummer gewoon volledig anders qua mix en zo. En ja. Ja. Ik heb met dit album echt wel geprobeerd om dat ook, ja, cohesie erin te krijgen. Ja. En ja, dat is denk ik ook wel wat, um, wat dingen toch verbindt, weet je. Want, ja. want kijk, natuurlijk, we hebben wel een thema voor het album, maar nog steeds elk nummer is wel weer anders. Ja. Uh, en dan probeer je toch ook door mate van het geluid. Dat, dat bedoel ik ook, ja. geluid. Ja, dan probeer je dat bij elkaar te krijgen eigenlijk. Ja. Als, als een... Mag je dan ook zeggen dat, uh, dat, je, dat jullie dan in die zin volwassener zijn geworden? Ja. ja, we zijn wel heel veel gegroeid uh, in dit album, in het vorige album eigenlijk ook. Maar dan zit je nog een beetje op die kinderstapjes, weet je wel. Mm -hmm. En ik zou wel zeggen dat we met dit album inderdaad heel veel uh, vooruit gegaan zijn. Ah, Oké, okay, want uh, hoeveel, hoeveel nummers staan er eigenlijk op? Uh, mag ik dat weer aan jou vragen? Weet je dat? Slechts negen. Maar... Slechts negen, roep nee. maar zijn mond. <laughs> ja, ja, met ook echt nog veel meer bonus tracks en zo eigenlijk erbij. Ja. Ja. Negen, negen staan er op Spotify, maar als je dezelfde CD koopt, dan heb je nog een paar andere extra nummers er nog bij. Negen extra nummers. N negen extra nummers. N negen extra nummers Demo's. Demo's. Twee, twee, twee demo, twee live. Uh, een paar nummers hebben we weer geremasterd van, van het oude album. En nog een paar composities aan. Nou, de... Die hebben we niet alleen maar geremasterd. Maar we hebben All Blood en On Fire, die we toch wel heel cool vonden. Hebben we toch wel even gewoon helemaal opnieuw opgenomen. Ja. Uh, is dat, uh, ja vind, ben je de, zijn jullie daar ook tevreden over? Over die nieuwe nummers? Uh, of over die nummers die je toen hebben uitgebracht. En uh, nu opnieuw uh, bewerkt hebben? Die wel, dat zijn juist degenen die we uitgekozen hebben. We hebben nog wel, het oude album had ook een stuk of tien nummers. Maar daar hebben we, ik denk dat we de helft daarvan al in een paar maanden tijd niet meer gespeeld hebben. Je weet ook wat, wat schrijvers hebben, hè? Schrijvers zeggen ook bijvoorbeeld van uh, Kill Your Darlings. Geld, geldt denk ik voor een muzikant, denk ik ook. Ja, absoluut. We, we hebben echt best wel genoeg nummers van het vorige album die op zich leuk zijn om te spelen, maar... Op een gegeven moment ben je er ook wel naar uitgekeken, natuurlijk. Dat, uh, ja. ik, ik, ik, uh, nou ja, goed. Uh, even nog uh, voor, uh, vooruitkijkend op, uh, op wat er nog gaat, uh, gaat komen. Uh, ja, uh, natuurlijk uh, is het leuk om zo'n avond mee te, uh, mee te maken. Maar uh, is het dan toch uh, stiekem die droom om ergens uh, verder te komen nog uh, dit, uh, dit, dit seizoen? Ja, dat, dat hopen we natuurlijk allemaal. Maar dat, ja. Dat, uh, dat is echt alleen, only time can tell. Weet je okay. uh, Nog even als allerlaatste, waar zijn jullie te vinden? In Costicum. En, en, en uh, als je Juri dus zoekt, de producer. als je een praatje met hem te houden of een album hebt. of gewoon als je wil weten hoe die er echt uitziet. moet je naar de bakkerij komen. En daar komt ook Matthijs vandaan. En hij was vanavond als een trompetist. Matthijs? Ja, hi, trompetist voor vanavond. Ja. Dus, dus, dus naar de bakkerij, maar gewoon op het wereldwijde web? Uh, uh, wilden wij de web? Ja? Uh, www. Oh, uh, bakken, vrienden van de bakkerij. Hey. Uh, Facebook staan we op. Uh, instrumenten zoals Spotify natuurlijk zijn we te vinden. Instagram. Bandcamp. Ja. Oké, okay. dank jullie wel. Het volgende nummer is ons laatste nummer. Het heet Demon's Eye. een hele speciale gast. En, en we hebben een hele speciale Klap het nou niet. Zachter dan It's waiting in the distance the distance time does it take? The more you take out your neck, the higher chance will break. Well I'm here to acknowledge, I was born to be raised, what will I get in return? de eerste band van vanavond, Instrumental Disorder, met origineel blaaswerk bij het laatste nummer. Ze vertelden mij dat uh, dat hun uh, album Steam Powered Crocodile ook vandaag hier te koop is en je krijgt er sticker bij als je hem koopt voor 10 euro een full length. Album. Verder kun je meer over deze band te weten komen natuurlijk via social media, uiteraard. Wij gaan hier snel ombouwen, we zijn over een minuut of tien weer terug met de volgende band alweer. We krijgen er vijf in totaal vanavond. U bent natuurlijk het publiek, u gaat ook bepalen wie er met de publieksprijs van doorgaat en de stembus staat boven. Als het goed is, hebt u allemaal een stembiljet, dus uh, bewaar hem even tot het laatst. Dan kan je, ik denk een minuut of vijf, a tien na de laatste band, kan je hem uh, nog inleveren. Moeten natuurlijk geteld worden. Dus uh, doe het niet te laat in ieder geval. Jouw, tim, jouw stem telt ook mee. Hé, hey, ik ga een biertje drinken. Doe hetzelfde. Tot zo! <middels> Juist, een band die nummers maakt. Over verhalen die nooit verteld worden. Traks vol dynamiek met een in-your-face effect. Met beukende drums, harde gitaren en dreunende bas Komt deze band live het sterkst tot hun recht En pakken ze het publiek bij de Lurven. Jawel, hou je Lurven vast. Geef een applaus voor Ken Try and waste your time. Before getting wasted, I don't see your side. Cause although you won't go, I do know you show me that you've got desire. Don't hold back, Goddamn damn to try and waste your. You've got desire, don't hold De tweede band. En ik heb even een kleedkamer opgezocht uh, hier in het uh, patronaat. En uh, dat is een band die, nou ja, wat qua manager, management betreft bij dezelfde uh, afdeling zit als Palmsie. Dus ja, daar hebben we het over. Catwise. Woe, woe, ja. Catwise. ja, ja, ja. ja. <laughs> Jongens, uh, die hebben er uh, denk ik uh, zin in gehad. Maar toen ik even de zaal in uh, was, uh, Tom... Want ik vond toch uh, dat er een beetje een, een funky ondertoon zat. Ja, zeker weten. Tenminste, ik speel zelf bas en ik zing ook. Ja. En dan uh, als je een instrument speelt, dan ga je natuurlijk verdiepen in het instrument. En uh, ja, en ik bedoel, als je kijkt naar echte basmuziek, dan is dat toch wel funk. Mm. Uh, dus uh, ik luister heel veel naar funk, parliament, dat soort dingen. Ik uh, ben nog twee weken terug naar Thundercat geweest. Dat is een van mijn favoriete bassisten. En dat zijn allemaal hele funky bassisten. Dus dan automatisch, als je dan een beetje zo'n funky bassist hebt... dan verandert die muziek daar automatisch wel in. En het is natuurlijk niet... Het is, geen het is niet kopieërgedrag, hè? Nee, nee, nee, nee. Het is ook, het is ook, geen, het is ook geen funk. Ja. Het is alleen, er zit alleen een, een funky ondertoon in, ja. zeg maar. ja. um, is dat, Zijn dat ook een beetje... De, me de mensen die je net beschrijft, zijn dat ook een beetje een soort voorbeeld? Uh, ja, sowieso... Al is het dan natuurlijk wel, want ik schrijf dus ook de tekst en zo. Mm -hmm. En funkmuziek is wel meer een soort van partymuziek en zo. Uh, met vaak wat, nou, tenminste wat, wat um, oppervlakkigere teksten. Tenminste, dat is, dat is nou weer overstom ja. om te zeggen. Dat is ook niet waar, maar wat, een beetje meer om lekker te dansen. Ja, okay. dat, soort, dat soort teksten zijn ja, dat en zo. Ja, het, het, het, het, het, het moet een beetje lichtvoetig ja, zijn. Inderdaad, ja, inderdaad. Het gaat niet over... Uh, Hele, diep hele diepzinnige ja, dingen en zo. Ja. Ja. Uh, catchy sound. Ja. Ben je nou echt uh, de tweelingbroer uh, van hem? Ja. ja. Jelle. Nee, nee. Nee, ja, ik ben de tweelingbroer van Tom. Tom. Ik ben wel ouder. Je bent inderdaad gekropen. Ik wil dat even zeggen. Ah, Oké, okay, dat, ja, dat, dat is bij deze gezegd. Ja. Uh, hij is uh, bassist. Jij, uh, ik, ik zag even iets opmerken. Linkshandig. Ja, linkshandig. Dat komt niet vaak voor. Nee, dat, uh, dat heb ik gehoord. Ja. Paul McCartney. Ja, Paul McCartney, Jimi Hendrix, ja. Kurt Cobain. Ja. Alle goeie. Ja. <laughs> ja! Nou ja, goed. Ja. Maar heb je ook een beetje van die jongens een beetje af zitten kijken of niet? Ja, ja een beetje wel. Ja? Maar, uh, ja, ik, ne ik neem het niet heel erg over of zo. Maar Nirvana was ik vroeger heel erg fan van. Mm. En Jimi Hendrix ook wel. Ja. En, eh. Uh, het is niet dat ik per se hun dan vet vind omdat ze linkhandig zijn ofzo. Ja, oké, okay, maar uh, ga ik even naar, Be naar Benjamin, want die uh, zit aan de andere kant. Uh, ik vond het op een gegeven moment ook weer ook heel mooi aan uh, jullie muziek. Ja, pakt op een gegeven moment zo'n... Uh, zo ja, dat, dat bedoel ik. Ja, zeker. Ja. Leuk dingetje, toch? Ja, uh, want het geeft een leuk, uh, leuk effect aan, uh, ook aan uh, de wat toch stevige muziek. Ja, klopt. Uh, we begint natuurlijk wel een beetje van uh, verschil te maken qua dynamiek. Ja. En soms zeggen we van, oké, wordt even te vol... Doen we wat anders, wat meer, ja, wat meer uh, variatie hierin ja. en vul toch wat, wat leuker op, namelijk vind ik. Ja, uh, mag, je, mag je dat van die uh, jongens een beetje inbrengen dan? Oh ja, natuurlijk. Zijn we gewoon een band. Natuurlijk uh, allemaal in onze eigen inbreng. We ja. zijn natuurlijk wel onze frontman Tom, als ja. natuurlijk de, de, onze echte frontman. <laughs> maar uh, we hebben onze, onze personaliteit hebben we wel uh, zeker hier en daar in... Uh, Ken jij ook jij kwijt, Felix, of niet? Ja, hoor, ja want ik uh, drum nogal uh, hard of strak, ik weet niet hoe je het wilt noemen. Alleen er wordt wel veel hier met dynamiek gedaan. En daar ik, had ik in het begin wel moeite mee, maar dat is wel grappig, want ik, ik leer zeg maar, best wel veel van die gasten hier ook. Ja. is wel leuk. Ja. Uh, je krijgt dus eigenlijk een soort uh, opleiding in het kort van hoe, je, hoe ze het willen hebben dan? Ik heb gewoon een heel andere, andere stijl of zo aangeleerd. Want ik was gewoon altijd gewoon hard en strak, weet je wel, en snel en. Maar nu moet ik ook af en toe vertragen of harder of schachten weet je, met dynamiek. is mooi voor een ontwikkeling van een drummer, natuurlijk. Ja, ja, vind ik ook. Daar ben ik ook wel blij mee. Ja, nou ja, zo snijdt het mes dus aan beide kanten. Hoe, hoe is die band ontstaan? Uh, nou ja, we kennen elkaar al allemaal best wel lang. En vroeger, toen we nog echt op de middelbare school zaten, gingen we af en toe inbreken in de muzieklokaal op school mm -hmm. om te jammen en zo. En toen al wist ik echt zo een oh damn, Felix is echt een goede drummer, Benwin is echt een goede gieterist, en Jelle is mijn tweelingboer, dus af en toe ging we ook thuis een beetje jammen en zo. En um, ik schreef al best wel lang uh, liedjes en dat soort dingen. Dus toen, um, op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, uh, ik wil weer een band beginnen. Ik heb wel vroeger bandjes ook meer gehad en zo. Toen dacht ik, uh, ik maak een demootje, en dan kijk ik of, um, of we bijvoorbeeld mee kunnen doen aan de Roep wordt mm -hmm. Dus toen... Um, heb ik uh, Bermin Jelle en Felix eigenlijk bij elkaar geroepen omdat ik wist dat, dat de Chills de beste dudes ja, ja, ja, ja. waren voor de job, zeg maar. En uh, die hebben hun eigen insteek gegeven aan de dingen die ik schreef en zo. En uh, zo doen ze eigenlijk. Ja. Afsluitende vraag, waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden, dus het internet? Um, ja, op YouTube eigenlijk. Het meest op YouTube? Nou ja, en op Facebook. We zijn zeg maar... Ja, nou, nee, niet. We gaan het woord vloggen niet zeggen natuurlijk. Maar we hebben wel vaak een GoPro-tje mee zeg maar, in onze gitaartas. En dan, dan gaan we repeteren. En dan, dan gaan we een echte movie van, van onze repetitie en zo. Die, die uh, editen we dan en die zetten we online zodat mensen even kunnen kijken wat we aan het doen zijn en zo. Oké. Okay. Ja, dus voornamelijk YouTube, Catwise Band en Facebook, uh, Catwise Band. Dankjewel. Ja, dank jij wel. <laughs> Super bedankt. The quietness the one had stayed, it reaches in. Wise. En dit is de presentator. Ah, Dank je dat je me aankondigt, dat uh, gebeurt ook niet altijd. Jongens en meisjes, dames en heren, de laatste 20 minuten waren helemaal voor Catwise! Dus niet Catwise, maar Catwise. Onthoud dat, via sociale media kan je natuurlijk veel meer te weten komen over deze zeer interessante band. En ik blijf het u beloven, de hele avond weer een heel, heel gevarieerd aanbod. We gaan 10 minuten ombouwen en we zijn...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 Dankjewel. Graag gedaan. Nog eentje dan, omdat het zo leuk is. Met op de piek Pils Gay van Weijnen. Ton Pijnhoofd ja. op de lintgitaar Fritzie. De vocalen worden hier gebracht door niemand minder dan Ben en mijzelf. Zo lekker wordt ze gekker en gekker. In slapen zonder wekken, daarna hele nachten wekken. Elke nacht die wordt ze korter en korter. Maar na een bakje bla, vlieg ik snel in de pot. De edel, pistol, nog filter, dan maak me niet uit. Neem geen melk, voor suiker, schenk die knakker uit, laat die. from the name uh -huh. Mij. De eigendommen van het patronaat blijven de eigendommen van het patronaat. jongens en meisjes, dames en heren, de laatste feestje werd gemaakt door Pepe <applaus> Uw gebrul doet uw presentator wankelen, geweldig, dat doet me deugd.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 En dan heb ik ook nog even wat uh, tijd over. Want uh, we hebben het uh, eerste gedeelte van deze Rob Akda Award compilatie-uitzending uh, gehad. En straks hebben we nog een tweede gedeelte. En ik draai Fan. En Fan is op dit moment bezig uh, een optreden te doen bij het Eurosonic Noorderslag. Daar uh, spelen ze. En straks in het tweede uur gaan we beginnen met Findings. En dat is van een EP, Flow. Uh, die hebben ze eigenlijk weer ge uh, gecompleteerd. Want uh, er zijn drie singles uitgebracht. En die draaien we dus, dus uh, straks uh, het uh, volgende gedeelte. En tot aan het nieuws deze van Kashmir Hakim.